7 uur. Een Kok met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen in het land hebben vandaag natuurbranden geboet. Inmiddels is overal zijn brandmeester gegeven. In Limburg stond onder meer een stuk bos in Belveld in brand. Gisteren ging het daar op exact dezelfde plaatsen ook al mis. In Hermuiren ging een stuk duin van ongeveer 100 vierkante meter in vlammen op. En bij het Friese Oranjewoud stond in een natuurgebied veengrond in brand. Volgens de brandweer was het op het moment dat het vuur begon erg druk in het gebied. Bij een aanval op een ebola-kliniek in de Democratische Republiek Congo... is een arts vermoord. Twee medewerkers raakten gewond. De klinieken hebben geregeld te maken met aanvallen. Volgens militieleden zit de overheid achter ebola... en is de ziekte door buitenlanders in het land gebracht. De ebola-uitbraak heeft sinds augustus aan bijna 850 mensen het leven gekost.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 Coalitiepartners CDA beschouwt Dijkhoffs opmerkingen als een interne VVD-zaak... en niet als een concreet voorstel om de grondwet op dit punt te wijzigen. Op Schiphol is het drukke zomerseizoen begonnen. Alleen al in de meivakantie verwerkte luchthaven 5,4 miljoen passagiers. Vandaag is het volgens een woordvoerder gecontroleerd druk. Drukte zoals verwacht. Extra inzet van personeel moet de passagiersstromen in goede banen leiden. Verder wordt reizigers geadviseerd de Schiphol-app te gebruiken. Daarop kunnen ze onder meer hun vlucht volgen... en zien hoe lang de wachttijden zijn. Het weer. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. De minimumtemperatuur ligt vannacht rond de 7 graden. Morgen is het opnieuw een zonnige dag. Het wordt 19 graden in het noorden tot ruim 24 in het zuiden. En maandag wordt het nog een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Oh, en dan vragen mensen zich af, waarom, waar, Mike, waarom ben je altijd zo vrolijk op zaterdag? Jongens, ik kan je maar één ding zeggen, het is vijf over zeven en ik heb alle reden om vrolijk te zijn. Het is bloedmooi weer. Ik heb een onwijs lang paasweekend voor de boeg. Ik hoef pas na, ik woensdag pas weer te gaan werken. En het is verdorie tijd voor de Euro Breakdown. En weet je, op zo'n moment voel ik me echt zo, zo statisch, zo statisch geladen. Dan voel ik me bijna net zo als deze man. Freddie Mercury, Green Live 8 van 1985. Heerlijk, ja, zo statisch voel ik me dan. Zoveel energie heb ik op zo'n moment. Dus daar gaan we ook zeker gebruik van maken. Om maar jullie even kort even door het eerste uur heen te loodsen. We hebben natuurlijk genoeg te doen. We hebben onder andere de Euro Breakdown. De nummers 40 tot en met één van de beste Europese platen. DJ's, zangers, zangeressen die er maar zijn op dit moment. In het nieuws hebben we vandaag Adele en Simon Konecki. Die gaan uit elkaar. High Expectations hebben wij van een bepaalde meidengroep. Wie het is, dat ga ik natuurlijk nog niet zeggen. Beyoncé die dropt een live album. En Rita Ora lanceert haar eigen tequila. En Femke Louise en Ronnie Flex. Is het nou uit of is het nou aan? Nou, Ik kan je één ding vertellen. Dat ga je allemaal in dit eerste uur ga je dat ontdekken. In de tweede uur heb ik nog genoeg verrassingen voor jullie. Waaronder mijn eigen twee tips die ik natuurlijk heb meegenomen. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zitten. We gaan zoals iedere week natuurlijk trouw gaan. We gaan van start uh, met uh, ja, de nummer 40 van, uh, van deze week. En ik uh, ga hem er dus even, even bij pakken. Want de nummer 40 van deze week heeft uh, wel flink wat, uh, wat, wat, ja, wat, wat verschuivingen gekend. Maar uh, is uh, uh, ja, uiteindelijk toch uh, wel. Uh, ja, hoe, zal ik, hoe, zal ik, hoe zal ik het zeggen? heeft het uiteindelijk toch, wel, heeft het uiteindelijk toch nog net aangered. En dan heb ik het over King of My, my Castle, de Don Diablo Edit. and why I'm de Don Diablo edit. We gaan langzamerhand, gaan we door naar nummer 39. Dat is Artie met Save Me Tonight. En blijf zeker hangen, want ik heb hier een nieuwe plaat voor jullie. Van Chesto en Mesto. Can't get enough. Die worden straks natuurlijk live bij de Euro Breakdown. Maar nu eerst Save Me Tonight, Artie. Chesto met Can't Get Enough en samen met Mesto. De zaterdagavond zindelijk met de allergrootste Europese hit. Dit is de Euro Breakdown. Ja, zeker. Absoluut. We hebben het uiteraard over de Euro Breakdown. Je hoorde natuurlijk net Chesto en Mesto. Dat is de nieuwe platen van Chesto. Om eens even terug even te duiken. Van ja, wie is Chesto nou ook weer? Chesto, onder andere ook wel bekend als Thijs Verwest. Is begonnen in 1999 met de hit Goriella. En zijn samenwerking met Ferry Korsten. En zijn eerste notering ook tegelijkertijd in de Nederlandse top 40 met Valhalla. En de single die heeft kortstondig in de lijst gestaan. En bereikte de 35e plaats. Nu zijn we in de tussentijd zijn we natuurlijk al flink wat jaren verder vanaf 1999. 1999, dan zijn we alweer 20 jaar verder. En dan kun je bedenken wat hij dan allemaal gewoon allemaal op zijn naam heeft gezet. Hij heeft onder andere natuurlijk de remix gemaakt voor He is a Pirate. Uh, Maximal Crazy. Hij heeft met uh, Jackie Chan heeft hij nog een track gemaakt samen met Primer Post Malone. Heerlijk. Goed, die man is goed bezig. En weet je wat leuk is? Ik wist niet eens hoe oud die man was. 50 jaar. 50 jaar. Wat still rockin'. The beat is rockin'. Doet hij hartstikke goed. Hey, ik heb jullie al kort even meegenomen in uh, wat, uh, wat nieuwsdingetjes. Want er is genoeg uh, gebeurd uh, in... Uh, showbizland. En laten we dan maar gelijk met uh, het, het leuke nieuws beginnen. En dat is even voor uh, ja, de tequila liefhebbers onder ons. Wie al gek is van Rita Ora zal nog gekker worden dan, uh, nog gekker worden dan van haar tequila. Want ze lanceert haar eigen tequila lijn. Uh, de Britse popster heeft haar liefde voor tequila omgezet. in een investering in haar eigen alcoholmerk. En uh, Rita Ora gaat samenwerken met de mensen van Conque Brands. Om een aandeelhouder en chief creative partner te worden. Van Prospero Tequila. Uh, volgens Billboard zal het drankje dus geproduceerd worden. Bij de Don Roberto Distillerij uh, in Mexico. En een van de vrouwelijke tequila-meesters... Uh, die heet dan ook Stella Anguiano. Uh, ook zou uh, Rita heel enthousiast zijn over het project. En zo vertelt ze dat ze het voorrecht heeft gehad... om uh, samen te werken met geweldige merken... dat ze elke keer weer iets nieuws leert... over de zakelijke kant van de industrie. En uh, met deze samenwerking wilde ze zichzelf toch wel pushen... tot een nieuwe rol. Dus een keertje iets anders dan zingen, coaching. Ja, want ze doet ook coaching. En coaching, dat houdt in, dat doet ze bij uh, Britain's Colternate. Nee, dat was bij de X-Factor. X-Factor UK heeft ze dat gedaan. En nou gaat ze dus eigen tequila gaat ze dus uh, uh, uh, lanceren. Uh, Prospero. Tequila Blanco. En dat kun je ook uh, terugwinnen op, uh, op haar Instagram. Staat een uh, foto van de fles. Ik moet zeggen, mooie fles. Ziet er hartstikke netjes uit. Ik ben benieuwd hoe goed, dat, uh, hoe goed dat over de toonbank heen gaat. Je hebt natuurlijk wel meer uh, celebrities die uiteindelijk uh, naast hun werk. En dat hoeft niet per se zwang te zijn. Je hebt, kijk naar een Conor McGregor, MMA-vechter. Tweevoudig were wereldkampioen geweest. Uh, heeft een eigen whiskymerk gelanceerd. Loopt ook hartstikke goed. Maar ja, moet je het dan in de alcohol zoeken? vind ik. Maar dat is heel even... een dingetje... Uh, ja, Nou ja, dat, dat, dat, dat mag je... lekker zelf bepalen. Dan heb ik... Uh, voor de fans van Beyoncé heb ik onwijs goed nieuws. Want mochten jullie het nog niet... mee hebben gekregen... Beyoncé dropt een live album Homecoming. En uh, sinds uh, 9 uur, uh, s ochtends, 17 april, uh, staat de documentaire Homecoming op Netflix. En als verrassing heeft uh, Queen Bee ook een live album horend bij de documentaire gedropt. Uh, op het album staan de opnames van de optreden die Beyoncé gaf op Coachella in 2018. En ditzelfde optreden is te zien in de documentaire die op Netflix staat. Zo staan er dus ook opnames van diverse top 40 hits in. Als uh, Meet uh, Crazy In Love en, en ook een medley dus van verschillende nummers van Destiny's Child. Die staan er dus bij. En uh, nadat de groep een reunie had op, uh, de Amerikaans, op het Amerikaanse festival. Je kan uh, overigens ook, ook op haar Instagram uh, van uh, Beyoncé. Als ik me niet vergis. Ja, dat is natuurlijk uh, BeLight 2.0. Daar kun je haar onder andere op uh, terugvinden. Hij heeft dus als goed ook een filmpje van uh, Coachella. Hij heeft daar een stukje van opgeplaatst. En uh, ja, daar kun je nog meer over vinden. Dus hartstikke goed nieuws voor de mensen die heel erg fan zijn van Beyoncé. Maar ja, natuurlijk ook nogmaals goed nieuws voor de mensen die fan zijn van Rita Ora. Maar ook wel van een lekker beetje te kilje houden. Heel eerlijk, ik doe nooit meer in mijn leven tequila. En dat klinkt heel stom. Maar um, waarom ik dat niet doe, dat heeft eigenlijk een, een hele, hele goede reden. Als ik tequila ga drinken, dan, dan, gaat dat, dat, dan kan dat heel goed gaan. Maar dat kan ook heel slecht gaan. En in mijn geval gaat het eigenlijk altijd heel erg slecht. En dat gaat dan um, als volgt, je neemt dat shotje en dan is het gewoon... En dan is het... Uh, la cucaracha, la cucaracha. Daarna op het red... <treeks> nou, dat betekent dus dat je eigenlijk gewoon de hele, de hele boel eruit gooit. Dus dat is een beetje mijn pech. Dus ja, laten we daar maar even lekker uh, bij houden. Hé, hey, waar in de gaan we verder naar een remix. Uh, deze keer die we ook weer in de lijst hebben staan. Is afkomstig van This Is America. Normaal gesproken van Childish Gambino. Maar White heeft zijn eigen draai eraan gegeven. This Is America, de White Remix. Bij de Euro Breakdown. This Is America... America Don't catch you slipping though Don't catch you slipping though Look what I'm whipping up This is America Don't catch And I say stuff that I make up like I hate love And I hate that I can't I Couldn't hate you if I tried It'll suck for a week then Hurt more on the weekend When I go I see your friends And I don't know what to tell them I can't I Couldn't hate you if I tried Nothing left to say except fall back on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 Yes, dames en heren, het is half acht geweest. En dat betekent dat we van start gaan. We beginnen altijd met de nummer 40... Tot en met 30. Ik kan jullie mededelen. Er zijn vier nieuwe nummers binnengekomen in de lijst. En dat betekent dat er natuurlijk ook vier nummers daaruit zijn vertrokken. We gaan beginnen zonder verdere omhaal op plek 40. King of my castle, de Don Diablo Edit van Keanu Silva. Staat nu 12 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 35. Heeft op de hoogste positie op 5 gestaan. En op plek 39, Save Me Tonight. Artie vind je uh, vorige week nog op plek 39 plaatsen gezakt. Staat nu 8 weken in de lijst. En heeft op zijn hoogste plek 19 staan. Nieuwe binnenkomer deze week op plek 38. Can't Get Enough, Chesto en Mesto is natuurlijk nieuw binnengekomen. We gaan zien hoe lang deze in de lijst blijft staan. Ik hoop nog wel een week of 20. Turn It Up van Armin van Buren, vond je vorige week nog op plek 38. Is toch weer een plaatje gestegen. Staat weer op plek 37. live van Sievert heeft op zijn hoogst op plek 23 staan. Moet het nu doen met plek 36. Staat 12 weken in de lijst. Op plek 35 Pulverchum, de Chesto's Big Room remix van Niels van Gogh. 11 Weken in de lijst terug te vinden heeft op zijn hoogste plek op nummer 5 gestaan. staat nu op plek 35. Leuk om te weten. Vorige week stond er we nu op plek 23. This is America. Dat is de wide remix van Childish Gambino. staat nu vier weken in de lijst. heeft op plek 24 vorige week nog mogen vertoeven, maar moet het nu doen met plek 34. En plek 33 wordt vastgehouden door David Guetta, Brooks Loot. Better When You're Gone. stond vorige week nog op plek 32. is één plaatje gezakt. staat nu. 10 weken in de lijst. Walkaway Al Verben en James Blunt. De vond je vorige week nog op plek 34. Nu op plek 32. En staat nu drie weken in de lijst. En Lady Bitches, de Prince Karma, is niet weg te denken. Want die staat nu op dit moment op plek 31. Vorige week op plek 25. 19 weken in de lijst. Plek 30. Think About You, Kaigo, Valerie Broussard. En op plek 29 is David Guetta onweer vertegenwoordigd. Met This Ain't Techno en Tom Star. Ik ga hem voorstellen jullie de nieuwe negen, nummer 29, David Guetta. Het is nog geen techno. dit zo hoort, jongen, dan heb je eigenlijk gelijk zin in een feestje. En ik heb voor jullie ook een leuk overzichtje bij elkaar gesprokkeld van feesten waar je dus eigenlijk met de Pasen nog uh, naartoe kan. En ik denk dat het maar eens tijd wordt. Je hoort natuurlijk uh, This Ain't Techno, maar dat is stiekem een beetje wel van Tom Staar en David Getza. En om maar eens even terug te gaan naar waar we het over hadden. Ja, ik heb natuurlijk een aantal feestjes op een rijtje gezet waar jullie dus naartoe kunnen. Uh, om even te beginnen dus in uh, uh, het mooie Amsterdam, de DGTL, de DGTL in Amsterdam. Daar komt dus de crème de la creme van de elektronische muziek samen. Met Pasen. En op het Amsterdamse NSDM-terrein voor DGTL. Het festival wordt al lang niet meer alleen in Amsterdam gehouden. Misschien leuk om te weten. Maar in 2019 is dus ook in Santiago, Sao Paulo, Barcelona, Tel Aviv. En ja, aan de buurt. In ieder geval en alles in de buurt voor. Dat festival. In Amsterdam zullen uh, met Paas onder andere ook uh, Laurent Garnier, uh, de Black Madonna, uh, Massio Plex, Ben Klock's Disclosure uh, plaatsnemen achter de draaitafels. En in tegenstelling tot voorgaande jaren is uh, DGTL nog niet helemaal uitverkocht. Want uh, voor vandaag zijn er dus nog tickets beschikbaar. Dus heb jij niks te doen, ga er dan naartoe. Want dat is van 19 tot en met 21 april. Uh, prijs voor een kaartje betaalt 52,50 euro. En voor meer informatie verwijs ik je even naar nu, www.nu.nl. Www en dan slash festival, daar kun je dus meer over vinden. Um, dan uh, heb ik... <coughs> ik stik er bijna, ik schrik er helemaal van. We hebben ook nog een Crisscross-festival in de Myrn. En op uh, de, het Crisscross-festival kun je in de theatersetting van de Hoge Woerd... genieten van een mooi programma van wereldmuziek. Uh, dus denk aan onder andere Braziliaanse percussie uit uh, Sao Paulo... op zwepende Foniana... Uh, Oeh, Funyanja uit Kaverien. Uh, en Roets uit uh, Marokko en uh, Paike Delica uit Turkije. Dus er zit voor ieder wat wil, zitten er wel erbij. Uh, is 20 april uh, is vandaag dus nog, als het goed zijn, nog kaarten verkrijgbaar kaartje is 20 euro. Wel een heel verschil met DGTL natuurlijk. Dan hebben we nog Paaspop in Schijndel En dat wordt elk jaar tijdens Pasen op het terrein van de Molenbende in Schijndel omgebouwd tot een groot festivalterrein. Dat is dus eigenlijk wel meer weg heeft van Las Vegas. En op het Benezien terrein, dat is dus ook voor het rest van het jaar. Met onder andere comedy en meer dan 230 artiesten, 42 foodtrucks en 14 podia. Er zijn er ruim 83.000 bezoekers van het Paaspopfestival. Dus er is altijd wel wat te doen. En dit jaar kun je onder andere gaan kijken naar Scooter, Within Temptation. Dropkick Murphys, Oscar and the Wolf, Passenger, Ronnie Flex. Dat zijn onder andere de headliners. Uh, waar moet je naartoe? Je moet naar de molenheide in Schijndoel. En dat is vanaf 19 april tot en met 21 april. Let op, prijs voor een kaartje is 63,50 euro. Maar dan heb je ook wel wat. Dit zijn in ieder geval de feesten die ik even voor jullie zo op een rijtje heb mogen zetten. Dan uh, wil ik uh, met jullie eigenlijk alweer heel snel door. Want we hebben uh, onder andere... In ieder, geval een, in ieder geval een beukplaat in ieder geval de beukplaat weer zijn voor jullie klaarstaan en dat is natuurlijk niemand minder dan One Kiss, Dua Lipa en Calvin Harris daar gaan we zo naar luisteren wat gaan we nou nog meer dit uur doen we gaan sowieso de nummer 20 tot en met 10 doornemen aan het einde van dit programma, sorry ik zeg het verkeerd de nummer 30 tot en met 20 wel te corrigeren die gaan we nog even doornemen aan het einde van dit eerste uur en aan het einde van het eerste uur zal ik jullie ook een beetje gaan inlichten wat we dan zo'n beetje het tweede uur gaan doen, eerst nogmaals gaan we ...naar de beukplaat van deze, ja, van deze lijst gaan we toe. En ik heb hem al eerder ja, tot beukplaat gebombardeerd... ...en dat is uh, One Kiss. One Kiss is een plaat die... Uh, vorige, uh, ...vorige week stond hij 52 weken in de lijst. Ik kan je nu vertellen, hij staat 53 weken in de lijst. Dus één uh, jaar en één week lang mag deze plaat al vertoeven. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik uh, ben hem nog steeds niet zat. Ik kan hem nog steeds wel horen... ...maar één keer per week vind ik ook meer dan genoeg One Kiss... Doe Lipa maar hoort in het body euro breakdown. Ja, ik heb nog heel even een nieuwtje even tussendoor... want deze zag ik net voorbij komen. Um, voor de mensen die bekend zijn met de rapper Fatty Web... Uh, heb ik een beetje uh, goed of slecht nieuws. Het is maar even hoe je het brengt. Uh, Fatty Web verplaatst zijn UK en Europese tour... naar de maand september. Uh, zijn management heeft dus vanmorgen laten weten... dat de shows allemaal naar september zullen worden verplaatst... omdat hij de studio in moet. Um, en aangezien zijn fans al best wel lang wachten op nieuwe muziek... Uh, vinden ze dit wel een geldige reden dus, uh, om de show ook te laten verplaatsen. Uh, de Nederlandse show van Fatty Web... Die 14 mei zou plaatsvinden in de Amsterdamse Melkweg. Die is dus verplaatst naar 4 september. Dus heb je kaarten voor 14 mei, voor Fatty Web in de Melkweg in Amsterdam... Houd dit even in de gaten, want dat gaat waarschijnlijk 4 september worden. Uh, er is nog niet bekend of deze kaarten worden omgeboekt, Tant, dat staat er nog niet bij. Ik hoop in ieder geval, ik ga daar ons wel vanuit dat dat zo is. Je hebt er natuurlijk voor betaald, maar even een, uh, even een nieuwtje even tussendoor. Nogmaals, Fatty Web gaat zijn concerten verplaatsen van uh, de UK en de Europese tour gaat hij dus naar september verplaatsen. Heb jij hier in Nederland een kaartje voor 14 mei? Houd dan even rekening ermee dat hij dus verplaatst wordt naar 4 september. Wil jij meer informatie hierover hebben? En uh, ja, wil jij weten of uh, ja, wat er nog precies allemaal nog meer gaat gebeuren. Nou, dan zou ik heel even naar de melkweg heel even gaan bellen. En kijken wat we in ieder geval aan verschuivingen hebben gezien. Dan heb ik voor jullie nog even een vrolijk plaatje. Omdat het gewoon heerlijk weer is. En ik vind gewoon dat het weer tijd wordt om die vogel los te laten. Leandro da Silva met de Roadrunner. Estoy tan enamorado. you worry about me. Worden je net bij de Euro Breakdown, jongens. Heerlijk. Ik moet zeggen, door die temperatuur... krijg je echt automatisch gewoon zo'n... zo'n lekker broeierig goed gevoel. Je wordt er gewoon vrolijk van. Het is gewoon goed voor je. Dat vind ik in ieder geval. Maar, hey, ik denk niet dat ik... de enige ben hier in Nederland die zegt... van, joh, hé, hey Mike, dit weer. Doe mij dat iets. De dag maar. 22 graden. Niet te warm, niet te koud, jongens. We gaan weer door in plaats van mijn gezwijmel... over het heerlijke weer hier in Nederland... Ik heb een, een, een, een apart nieuwtje voor jullie. Um, en ik, ik, ik moet hem even uitleggen. Uh, Ariana Grande en Justin Bieber en Miley Cyrus die zingen over de aarde. Um, Ariana Grande, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Justin Bieber... hebben net als een hele groep andere bekende zangers en zangeressen... Uh, meegewerkt aan een nummer over het behoud van de aarde. Uh, dus als uh, zebra, koala, baffiaan zingen ze over het liefhebben van de planeet. En uh, Lil Dicky schreef uh, Earth, een, een nummer uh, over de aarde... waarin hij benadrukt hoe belangrijk het is om van onze planeet te houden. En de opbrengsten van het nummer gaan naar de goede doelen die daaraan meewerken. En naast onderstaande artiesten werken dus ook... Helsie, uh, Wiz Khalifa, Sean Mendes, Miguel, Rita. Megan en de Backstreet Boys. Ja, de Backstreet Boys werken er dus ook al mee. Leuke jaar vind ik dat Justin Bieber. Uh, natuurlijk ook wel een beetje hè, de, de Don Juan uh, van, van Amerikaanse landen. Maar waar menig 16-jarig vrouwtje heeft van haar. Uh, nou, laten we zeggen. Die, die, die zingt hem dus in als en uh, Ariana Grande Die doet het als uh, zebra uh, Snoop Dogg die doet het als wietplant Nou vind ik wel heel gaaf uh, Kevin Hart uh, doet alsof hij Kanye West is Nou dan hebben we eindelijk een goede variant van Kanye West Maar dat is mijn mening uh, Adam Levine, uh, Levine uh, als een gier Die zingt het als een gier uh, Sia die ook wel uh, bijvoorbeeld bekend is van de plaat Titanium met David Guetta Onder andere uh, zingt dus als kangaroo. Miley Cyrus als olifant. En Katy Perry zingt als pony. Dan Ed Sheeran, die zingt als koala. En dan hebben we Leonardo DiCaprio. Nou, die, is gewoon, die, die, die speelt gewoon zichzelf. Um, en uh, als je die clip wil bekijken, dan zou ik gewoon even opzoeken. Uh, Lil, gewoon Lil Dicky. En Lil Dicky, dat is niet uh, in plaats van alleen een K, is dat CK Griekse ei. D-I-C-K Griekse ei. Zoek het even op. Earth heet dat nummer aparte plaat, aparte plaat. Ik vind het wel leuk dat ze voor Justin Bieber in ieder geval gewoon uh, de, in ieder geval het juiste dier, gewoon een bafiaan, want ja. Meer kan ik er eigenlijk niet van vinden op zo'n moment. Jongens, ik uh, jullie om hier nog heel even, ook even kort even mee te nemen um, in wat we in de tweede uur onder andere gaan doen. Uh, in de tweede uur, uh, normaal gesproken hebben we natuurlijk Fanny en Patrick erbij, maar ja, voor de tweede week op plek konden ze helaas niet. Maakt niet uit. We hebben daar een oplossing voor. Ik heb onder andere, houden we gewoon de tips aan. Net zoals vorige week neem ik zelf twee tips mee in dit begin. Uh, dus dat betekent dat ik twee platen heb die ik deze week ben tegengekomen. En die ik eigenlijk veelvuldig heb gedraaid. En die ik jullie ook zeker wil adviseren. Dan hebben we onder andere natuurlijk nog genoeg showbiz nieuws. Wat ik voor jullie klaar heb staan. En uiteraard gaan we dan ook in de tweede uur. Gaan we langzamerhand eindelijk naar die nummer 1 toe werken. Want ik kan je wel vertellen. Er is een nieuwe nummer 1. En welke dat is. Dat ga je natuurlijk aan het einde van het tweede uur. gaan horen. Maar ik vind dat het eerst wel eens even tijd wordt. Om dit uur af te kondigen. En dat doen we natuurlijk door het nummer 20. Nee nummer 30 tot en met 20 erbij te pakken. Yes, nou we hebben het natuurlijk al gezegd, zonder verdere omhaal. We gaan maar gelijk beginnen. Want dan beginnen we bij de nummer 30. En dat is Think About You, Kygo en Valerie Broussard. Zat 9 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 18. 12 plaatsen gecrashed. Heeft op zijn hoogst op plek 11 gestaan. Nieuw binnengekomen, This Ain't Techno, David Guetta en Tom Star. En op plek 28, de Die Hard plaat. Kelvin Harris en Dua Lipa, 53 weken in de lijst. Met One Kiss, 365 Zed en Katy Perry. Plek 27, staat 9 weken in de lijst. En Roadrunner Leandro da Silva, Divoli en Mark Wirt stond vorige week nog op plek 17. Moet het nu doen met plek 26. En op plek 25, don't worry about me, Zara Larsen staat nu drie weken in de lijst. Stond vorige week op plek 22. Plek 24, Losing It, Fisher vond je vorige week nog op plek 31... is toch weer zeven plaatsen gestegen. Er uh, staat nu 38 weken in de lijst. Op plek 23... El Verben met Ilira... staat nu 12 weken in de lijst. en stond vorige week nog op plek 21, moet het nu dus doen... met plek 23, twee ple plaatsen gezakt. Red Light, Green Light... de Duke Mont staat nu twee weken in de lijst... is binnengekomen op plek 29... vorige week. En ja, heeft nu zijn hoogste positie op plek 22... te pakken. Flinke, flinke stijger, dus ik ben ik ben benieuwd waar die volgende week staat. What I like about you. Jonas Blue en Theresa Rex staat nu vier weken in de lijst. Stond vorige week op plek 19. Staat ook, uh, is ook tegelijkertijd de hoogste positie geweest die het tot nu toe heeft mogen bekleden. Uh, in My Mind. Dinoro. Gigi Dino staat deze week op 20. En daarmee gaan wij dit uur natuurlijk ook afsluiten. We gaan afsluiten met de nummer 20. Ik heb jullie net al korte inleiding gegeven over wat we straks in twee uur gaan doen. Dat is over vijf minuten, dus blijf zeker hangen. Na het nieuws hoor je nog veel meer. Maar eerst Dynoro, In My Mind. I've been lost in my mind, in my mind. Hey, it, please. You gotta come back and say, Oh, please, won't you say, You gotta come back and say,